Ik leer in bed. En er is rust in huis. Natuurlijk heb ik de raad van zuster Henny opgevolgd. Zich heeft me werkelijk de ogen geopend. Maar nauwelijks had ik de taak van verpleegster in huis op me genomen of de rollen werden omgekeerd. Ik werd ziek. Roodvonk constateerde de dokter. En daarom heerst er in ons huis nu rust. Een groot bord is boven onze deur gespijkerd, dat ons vrijwaart voor arrestatie, althans voorlopig. Achtung, gevaar staat er op dat bord. Besmettelijke ziekte, aanstekende krankheid. Het blijkt dat de Duitsers doodsbang zijn voor besmettelijke ziektes. Ik lig hier overigens, prins heerlijk in bed. Ik voel me nauwelijks ziek. Ik heb alle tijd om na te denken. In deze tijd wordt de godsdienst in mijn leven een werkelijkheid. Als men in een gelukkig Joods gezin is opgevoed, is het godsdienstig leven een vreugde en een band die ons alle bindt. De traditionele voorschriften, drukkend in het oog van buitenstaanders, zijn natuurlijk en vol voorrechten voor het joodse gezin. Wij zijn orthodox en stipt in het waarnemen van onze godsdienstige plichten. We verzuimen nooit een dienst in de synagoge, al moeten we er ook nog zo ver voor lopen. Maar toch, het gevaar van die vanzelfsprekendheid is de sleur. En nu, hier in mijn slaapkamer, heb ik alle tijd gehad om over ons godsdienstige leven Dieper na te denken. En plotseling is er een machtige waarheid doorgedrongen in mijn hele wezen. De God van Abraham, Isaac en Jacob is nog steeds onze God. En hier op mijn ziekbed dringen zich drie woorden onweerstaanbaar bij me op. God met ons. Ondanks alle ellende en verschrikking die ons boven het hoofd hangt. God met ons. Het Ganouka-feest is een aantocht. Een feest dat de inwijding van de tempel herdenkt. En waarbij we elkaar kleine geschenken geven. Ik heb voor mijn ouders iets moois gemaakt. Ik heb de mooiste zakdoeken die we nog bezaten uit de laag gehaald. En ze allebei heel nauwkeurig geborduurd. Met de woorden... God met ons. Het zijn mooie werkstukken gebaarde. Ik kan nauwelijks de dag afwachten... waarop ik mijn geschenken kan aanbieden. Vader. Moeder. Ter gelegenheid van dit Hanuka feest wil ik jullie wat zeggen. Wat doe je plechtig? Wat ik te zeggen heb is ook plechtig, vader. We leven in een verschrikkelijke tijd. En... Er is weinig aanleiding om feest te vieren. Maar toch geloof ik dat wij op dit chanukka feest, ook op dit chanukka feest, troost en hoop kunnen vinden. Als we de Almachtige God aan zijn woord houden. Vader, moeder, we weten wat tot dusver is gebeurd. Maar we weten niet wat er de komende dagen zal gebeuren. Dat praat je toch veel, Hansje. Laat eruit praten, Leo. Wat ik nog te zeggen heb, is eigenlijk heel eenvoudig. Wat er ook gebeurt. Mochten wij ooit gescheiden worden. Laten we dan nooit vergeten. De woorden die ik voor jullie geborduurd heb. Alsjeblieft. Mijn kind. Maar nu we hier zo bij elkaar zijn en jij zelf het onderwerp had aangesneden wat ons mogelijk boven het hoofd hangt, dan wil ik daar toch ook iets op zeggen. Minder religieus, maar wel praktisch. In de eerste plaats leven we in een tijd waarin hongers nodig. De wetten die Mozes ons gegeven heeft in zaak ons voedsel zijn voor ons volk niet alleen qua traditie en geloof van grote waarde, ze zijn eveneens praktisch en gezond voor het menselijk leven. Maar in tijden van nood, zoals wij die nu beleven, zijn ze niet of nauwelijks meer te handhaven. En daarom wil ik vaststellen. Dat we ons niet meer kunnen onthouden van niet-koosje voedsel. Voor de instandhouding van ons lichaam moeten we in deze tijd ons voelen met alles wat deze instandhouding bevordert. En vervolgens geloof ik dat wij niet de vergissing moeten begaan om indien de beulen ook bij ons toeslaan, zoveel mogelijk te proberen bij elkaar te blijven. Wordt een van ons opgepakt, dan moet de ander zich en die mogelijk toch proberen in veiligheid te stellen. God met ons, heb jij geschreven, Hansje. en dat is waar. Maar in de realiteit van vandaag mag ik daar een gezegde aan toevoegen. Ieder voor zich en God voor ons allen. Hoe kort geleden is het nog maar dat vader deze woorden tot ons sprak. En hoe kort daarop werden onze zorgen met de dag groter. Ik werd beter en het beschermende bord boven onze deur moest verwijderd worden. Er kwam nog bij dat er nog een taak aan ons werd toevertrouwd. Een buurman en zijn vrouw werden van de straat opgepakt en hun kinderen werden zonder enige verzorging achtergelaten. Natuurlijk hebben we deze kinderen in huis opgenomen. En mogelijk zijn zij er de oorzaak van. Dat ik hier nu zit. S'avonds en s'nachts leefden alle bewoners in de Joodse wijk in angst en vrees. Want elke nacht kwamen er soldaten om weerloze mannen, vrouwen en kinderen op te halen. En weg te brengen. En iedereen voelde wat de eindbestemming zou zijn. De dood. En in deze nacht sloegen de tirannen ook toe. Bij ons. Hier ist das ja! top China! Wie viele Personen? Drei. Aufmachen! Polizei! Aufmachen! Guck <lacht> dir doch Rasch, rasch, hinaus! Es, es gibt hier mehrere Kinder. Nicht eins, sondern drei. Also fünf Personen unter Wasser. Rasch, rasch, sie verfluchte Juden! Bitte, mijn Herr, darf ik noch gucken, of oder dat gas, of die elektriciteit... Ik gebe Ihnen dafür genau eine Minute. Danke, danke. Manche, ben bedenken. Heer Mude. Los, snel, Donnerwetter! Kommen Sie zo goed! Ik komme schon! Lieve Kind, wat ja, ruikt? Oh, goed, toch! Na, endlich! Oh, Woon bleibst du zo so lang? Ik sollte nog dat gas. Nog oh, goed, einsteigen, Nutrasch! Ziet ik dan. hoort u het tweede deel het einde lijkt nabij. Want het is Je ziet me toch zeker wel aankomen. Oh, Neem ze me niet kwalijk. Was jij vannacht niet thuis? Jawel. Maar ze zijn me vergeten. Oh, ze begreedt anders niet zo gauw iemand. Er waren nog een paar kinderen bij ons thuis, die achtergebleven waren. Waarschijnlijk hebben ze zich daarmee vergist. Want die hebben ze wel meegenomen. Ja, dat is mogelijk. Hebt u nog trams gehoord vannacht? De hele nacht door hebben hier trams gereden. Er zullen wel mensen mee vervoerd zijn die ze al eerder hadden opgepikt. Het erg vol in de schouwburg. Zou ik... Je um... wil zeker naar een kamer dat je de schouwburg kunt zien. Ja, graag. Kom maar. Hier. Hier heb je een goed gezicht op. Maar denk erom, mocht je je ouders zien, blijf dan achter de gordijnen en laat niets merken. Als ze zien dat er gewuifd wordt of iets van die aard, dan nemen ze degenen die wuiven ook zonder pardon mee. ze heb je plezier in te spelen met menselijke ellende. Er komen lege wagen. Ze stoppen. Waarschijnlijk een extra transport. Ja, komen mensen naar buiten? Er stonden blijkbaar aangetreden stakkers. Zijn je ouders erbij? Nee. Nee, ik zie ze niet. De eerste wagen is blijkbaar vol. with <laughs> met rust gelaten. Ze hebben me niet gevonden. Ik zat toevallig op het toilet. En je bent nou helemaal alleen? Ja. Mijn twee broers zijn vorige jaar opgepikt. Bij de eerste beste raziaan. Ik zal zien wat ik voor je doen kan. Ja? Met mij... Ik heb iemand, meisje van een jaar of zestien, helemaal alleen achtergebleven. Bedankt. Ik heb een adres voor je. In Amsterdam-Zuid, de Beethovenstraat. Ik hoop dat je daar wat tot rust zal komen. De sfeer is in ieder geval niet zo gespannen als in de plantagebuurt. Waar is de Beethovenstraat? In Zuid. Als je hier om de hoek de Vijzerstraat ingaat, dan volg je de trap maar. Lijn 24 moet je volgen. Die rijdt door de Beethovenstraat. Het is wel een eindje lopen, maar je bent nog jong. Alsjeblieft. Dit is het adres. Bij de familie Reddy. Ze hebben een dochtertje van jouw leeftijd. Is de familie ook Joods? Ja, tuurlijk. Anders zou je er niet mogen komen. Ik zou zeggen, ga maar gewoon. Dan kunnen ze met eten nog op je rekenen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Hansje dopsziener. Ik ben gestuurd door de voogdijraad. Kom binnen. Ik heb juist thee gezet. Wil je thee? Ja, graag. En dan is waar mijn laatste pakje thee begonnen. Maar ik zeg altijd maar, zolang er nog thee is, is er hoop. Zo, alsjeblieft. Dank u wel. En vertel eens wat over jezelf. Je heet Hansje, zei je? Ja, Hansje. Hansje Dopchina. En hoe oud ben je het? Ik ben 16 jaar, mevrouw. En mijn ouders hadden een zaak in lederwaren In Berlijn. In Berlijn? Zijn je ouders Duitsers? Nee, we hadden de Hollandse nationaliteit. Ja, daardoor heb we het nog tot 1935 in Berlijn kunnen uithouden. Maar toen ging het niet meer. En verhuisden we naar Amsterdam. Ben je enige kind? Nee. Ik had nog twee oudere broers. Had? Ja. Ze zijn dood. Ze waren allebei slachtoffer van de eerste razzia die in Amsterdam werd gehouden. Al gauw daarna kregen we bericht dat ze gestorven waren. Ontzettend. Ja, klinkt misschien vreemd, maar ja, ik, ik heb over hun dood geen verdriet meer. Hoewel ik zielsveel van ze gehouden heb. Maar ja, het is haast een geruststelling voor me te weten dat ze gestorven zijn. Dat ze uit die verschrikkelijke hel zijn weggenomen. En nu zijn je ouders gearresteerd? Ja, vannacht. Was je erbij toen het gebeurde? Ja. We hadden een paar kinderen in huis genomen, van buren. De ouders waren opgepikt. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ik nog vrij ben. Heb je je kunnen verschuilen? Ik was toevallig op het toilet. Ik had het liefst met mijn ouders meegegaan. Maar weet u, op het laatste Ganon Café heeft mijn vader ons op het hart gedrukt... Dat we niet tot elke prijs bij elkaar moesten zien te blijven als de tijd daar was. Maar dat ieder voor zich elke kans moest grijpen om te kunnen ontsnappen. Maar toch voelde ik me vanmorgen schuldig. Hoezo? Toen ik ze in een legerwagen van de Duitsers zag stoppen. Ik zat in een kamer van de bewaarschool tegenover de schouwburg. Lief kind, denk aan de woorden van je vader. Hij had gelijk. Wees blij dat je hier bent. Hier ben je voorlopig veilig. Drink nu eerst je thee eens op, dan zal ik je je kamer laten zien. Ik heb een mooie kamer. Eigenlijk de mooiste kamer die ik ooit gehad heb. De Beethovenstraat is een gezellige straat met veel winkels. En mijn kamer ligt aan de straatkant. Als ik thuis ben zit ik graag voor het raam. Alsof het vanzelf sprak ben ik in het gezin Rennie, vader, moeder en dochter Mirjam opgenomen. Ik krijg alle vrijheid die ik me wens. En ze zijn in alles erg aardig voor me. Maar toch, alle contact blijft aan de oppervlakte. Alsof wij de ander niet met ons verdriet en met onze zorgen voor de toekomst willen lastigvallen. Morgen ga ik vroeg naar de plantage Middelaan. Het is een heel eind lopen, maar ik doe het graag. Ik help bij de kleuters. Dat vind ik heerlijk. Toch is de sfeer die bij normale kleuterklassen heerst bij ons ver te zoeken. Maar zelden lacht een kind. Twee, drie of vier jaar zijn ze. Maar het lijkt wel alsof ze zich de situatie heel goed bewust zijn. Alsof ze weten welke dreiging boven hun hoofd hangt. Juffrouw. Juffrouw. Bedoelt u mij? Ja. Komt u even hier staan in het portiek. Wat wilt u van me? Moet ik iets voor u doen? U werkt toch bij de kleuters. Ja. Ga dan terug van waar u gekomen bent. De moffen zijn er nog. De moffen? Ja. Morgen vroeg hebben ze het personeel bevorderd de kinderen in vrachtwagens te laden. Ze zijn allemaal weggevoerd. Oh, wat ontzettend. En het personeel. Ook allemaal opgepakt. Ze doen zoeken naar nou het hele gebouw of er nog achterblijvers zijn. Dus maak dat je wegkomt. Oh, op je arme mensen. Hoe oh, je arme kinderen. Nu al terug? We hebben vannacht het hele tehuis gehaald. Alle kinderen zijn weg. En het personeel ook. Dan heb je dus weer geboft, Hansje. Oh, het is maar wat je boffen noemt. Die arme schade van kinderen. Je moet niet zo gauw huilen in deze tijd, Hansje. Wat zei je vader ook weer? Ieder voor zich en God voor ons allen. Als je dat niet voor ogen houdt, dan breekt je weerstand. En dan ben je verloren. Thank you. zondag voor ons de eerste dag der week is, een gewone werkdag dus, kom ik toch altijd onder de bekoring van de rust die van deze dag uitgaat. Vooral hier in Amsterdam-Zuid. Het is veel stiller in de Beethovenstraat dan op andere dagen. Er is ook haast geen verkeer. Hoe wil ik nu toch wel vrij veel trams hoor. Zeker weer een voetbalwedstrijd in het Olympisch Stadion. Grappig, Hansje. Het is een radia. Ja, alle straten zijn afgezet. En ineens gaan Duitse soldaten overal de huizen binnen. Sta op en kleed je aan. Vlug. Ik weet het. Dit is het einde. Vriend. Maar ik voel me daar heel rustig onder. Ontspannen bijna. Dat het nu zo ver is. Mijn strijd om in leven te blijven is niet voorbij. Ik geef me over aan de beulen. Ik zal gelaten afwachten wat ze met me voor hebben. Mijn grote zwarte tas met mijn spulletjes heeft al die tijd al klaargestaan. Houd zo Zovaar! Durf jij ook niet te doen? Maak je geen zorgen, vrouw. Ik heb toch een oorswijs. jude ja aber ich habe mitkommen sofort aber ich bin gesperrt ich habe einen ausweis lesen sie doch mal nicht zu schaffen mitkommen aber das hier kommt von der kommandatur lesen sie doch bitte mitkommen sage ich augenblick hast du mir die ausweisen ziehen hast du nicht ich glaube er hat recht ich komme General christiansen na schon gut en wer is zij? Zij? Zij woont hier alleen maar. Haar ouders zijn al opgepakt. Prima, jij moet mee. Natuurlijk ga ik mee. Ik stond al klaar. En meneer en mevrouw Renny, ik dank u zeer voor de gastvrijheid die ik bij u heb mogen ondervinden. Kit. Kind. kind. Daar komen ze mee. Nee. Het is gelukkig droog. Oh, bent u al lang bezig? Bekhouden. Oh, maar wilt u tegen uw oberste zeggen dat ik op kinderen moet passen? Ik ben zo half en half verpleegd. Oh. Uh, blijf hier wachten. Hij kijkt me aan alsof ik van een andere wereld afkomstig ben. Misschien is dat ook wel zo. Maar hij gaat toch met die officieren praten. Ze kijken naar me. Daar komt u aan. Ga bij het voorste tram zelf Ouders met baby's en kleine kinderen naar de voorste tram. Lijn 24. Daar staat een zuster om u te helpen. Ja, geef u die baby naar Amelia? Stop er maar in. Ik kom u wel achterna. Zo, komendje, heb jij zo'n verdriet? Hoe oud ben jij? twaalf. Oh, maar dan ben jij heel groot. Wil jij zo lang deze baby op je schoot nemen? Und schnell! Du hast Junge verspreift! Hinstoppet! Hier in der Fuß der Wache! Der Schande! Geef u die baby maar even aan mee. Dank u. Arms. Ik kan het lukken. Ik ben krankenschwester. Hulp met die familie. Zwaar. Kom jullie gauw mee. Waar kan het de dokter Daar, Ja, die wil gaan. Kom mee. U bent de dokter. Ja. Oh, wat een geluk dat u een van ons bent. Wat is er aan de hand? Ik zag die puistjes op het gezicht van de baby, en toen heb ik alarm geslagen. Besmettelijke ziekte, zei ik. En daar zijn de Duitsers als de dood voor. Misschien is dit gezin te redden. Goed gedaan, zuster. We spelen het snel door. U bent de orders? Ja. Blijft u hier dan maar even zitten, ik ben zo terug. En neemt u intussen de temperatuur van de baby op, zuster? Zeker, dokter. Is, is onze kleine ineens echt zo ziek, zuster? Nou, dat valt misschien nog wel mee. In elk geval zitten we nu hier, in plaats van in die veewagen. Hebt u wat droge kleertjes? Het kind is kletsnaf. Ja, natuurlijk. Ze zitten in jouw rugzak, Jacob. Eh? Hoe is het met de patiënten? 39,9, dokter. Het arme schaap. En u hebt nog weer zo. Dank u wel voor de kleertjes. Ik zou zeggen, verschoont u de kleine nu even zelf. En blijft u dan voor de rest stil wachten. Ik heb nog twee besmettelijke zieken kunnen ontdekken. Ik heb om een ziekenhoker gevraagd om de patiënten naar een ziekenhuis over te laten brengen. Waarschijnlijk ik mijn zin. Tot die rest moeten we bezig blijven. Maar we kunnen niet meer redden zonder Argeland te wekken. Wat kan ik dan nu nog doen? We moeten het spel consequent doorspelen. Misschien kan het nog iemand redden. Ik zou zeggen, probeer uit het station te komen. Doe het weer schot voor. Dan ja. lijkt je nog meer op een verpleegster. Ja. Probeer de afzetting om ja. de tuin te leiden... En zegt dat u het ziekenhuis een sterk ontsmettingsmiddel moet halen. Dit station moet ontsmet worden. Voor morgen de gewone treinloop weer begint. Wilt u dat proberen? Natuurlijk dokter. Nou, succes dan. Tot straks hoop ik. Tot straks dokter. Zuster? Zuster? Wat is er, mijn kind? Is zuster Hennie er niet? Nee, maar ik ben zuster Lena. Misschien kan ik je helpen? We hebben bij het transport op het Amstelstation een paar mensen kunnen redden... ...door te zeggen dat ze besmettelijk ziek zijn. En, en dan moet ik een ontsmettingsmiddel hebben om de boel zogenaamd schoon te maken. Wat je me nu vertelt klinkt me wel heel fantastisch in de oren. Dat begrijp ik, zuster. Maar geef hem me nou alstublieft een grote fles lysol of zoiets. Ga je dan terug naar het hol van de leeuw? Ja, natuurlijk, zuster. Moeten we moeten dit spel tot het einde doorspelen, anders krijgen ze de grote last. Kom dan maar mee naar de spoelkeuken, daar zullen we wel iets weten te vinden. Wat krijgen we nou? Geen Duitser meer te bekennen. Alles is leeg. M Meneer! Meneer! Wat is het? Werkt u bij de spoorwegen? Ja, dat, dat kun je toch wel zien aan mijn pet, zou ik zeggen. Waar zijn de Duitsers gebleven? En de treinen? Alles en iedereen is weg. De treinen zijn vertrokken en de Duitsers hebben de aftocht geblazen. Is er dan niemand meer? Nee, Niemand. Ook niet in de wachtkamer bovenop het perron? Ja, dat zou ik niet weten. Ik dacht van niet, maar het is oh, nou, mogelijk. Dank u. Is het is gelukt, zuster. We hebben zes mensen kunnen halen. De zieke auto staat er op het perron, maar ik heb voor de zekerheid op u gewacht. Mensen, kom mee. Zo, allemaal instappen. Gaat u maar naast de chauffeur zitten, zuster. Onze patiënten zijn ondergebracht en voorlopig weer veilig. Dat was een geweldig initiatief voor uw zuster. Mijn complimenten. Oh. Hoe kwam u daar ineens op? Ik heb vorig jaar echt roodvonk gehad. En toen wisten we dat we voorlopig veilig waren. Er werd een bord boven onze deur getimmeld met de besmettelijke ziekte. En toen ik die baby met die rode puistjes zag, dacht ik... ...misschien kan ik ze wijsmaken dat dit ook roodvonk is. Daar bent u dus geweldig in geslaagd. Het waren overigens gewone warmtepuisjes. Ja, ja, dat had ik al gedacht. De baby had ook helemaal geen kooi. Dat voelde ik meteen. Hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben net 17 geworden, dokter. Ja, maar dan kan je toch nog geen verpleegster zijn? Ik ben ook geen verpleegster, dokter. Maar er is niets in het leven dat ik liever zou zijn dan dat. Hm. Kun je ergens heen gaan? Eigenlijk niet, dokter. Ik zou graag hier in het ziekenhuis blijven en echt verpleegster willen worden. Maar ik begrijp dat dat niet mogelijk is. Zo, iedereen is verzorgd en ondergebracht. Kan ik verder nog iets voor u doen, dokter? Ja, in de eerste plaats dat deze zuster hier een onderkomen krijgt. Waar ik kan bijkomen van de sensaties van deze dag. Maar natuurlijk, dokter. En vervolgens zou ik graag een onderhoud hebben met de directrice. Dan moet u nog even geduld hebben. Haar dienst gaat over een half uur in. Oh, Dan wacht ik een half uur. Ga jij intussen maar met de zuster mee? Uh, hoe heet je eigenlijk? Hansje, dokter. Hansje Dopsine. Ga jij dan intussen maar even met de zuster mee? Ja. U had al me gevraagd, beste directrice. Ja. Ja, ga maar zitten. Wij hebben elkaar al eerder ontmoet, niet wij? Ja, vorig jaar. Ik wilde toen verpleegster worden. Maar u zei dat ik niets beter kon doen dan mijn ouders verplegen. Ik ben u nog steeds dankbaar voor die raad. Mijn ouders zijn inmiddels opgehaald. Ja, dat weet ik. Overigens, sinds wanneer dragen mijn verpleegsters oorbellen? Ik, eh... Uh... Ik weet niet wat u bedoelt, zuster. Een verpleegster in dit ziekenhuis draagt geen sieraden. Trouwens, in geen enkel ziekenhuis. Geen ringen, geen oorbellen, niets van dat alles. Maar ik, ik ben toch helemaal geen verpleegster? Andere tijden, andere wetten en andere voorschriften. En dat is nu juist wat ik met je uh, wilde bespreken. Ik heb hier uitgebreid met dokter Van Evo ook over gesproken. En wij zijn dezelfde mening toegedaan. Vanaf dit ogenblik bent u een van mijn verpleegsters. Zuster. Het is niet waar. Ja, natuurlijk is dat wel waar. Meld jij je nou maar dadelijk bij zuster Lena. En dan zal zij je naar jouw afdeling brengen. Weet je overigens welke afdeling? Hoe zou ik dat kunnen weten? Elke verpleegster in dit ziekenhuis heeft zo haar eigen specialiteit. En u, zuster Hansje, wordt natuurlijk geplaatst op de afdeling besmettelijke ziektes. Oh, dank u zuster Henny. dank u. Ik zal heel goed mijn best doen. U wilde mij spreken? Ja, zuster Docchina. Komt u binnen. U voelt zeker wel dat het hier een aflopende zaak is. Hoe bedoelt u? Ik weet alles van u af, zuster Hansje. Ik weet hoe het met uw broers is afgelopen. En ik weet wat er met uw ouders is gebeurd. En vraagt u mij nu nog wat ik bedoel? Dat we vroeg of laat allemaal wat transport werden gesteld. Natuurlijk. En dan hoef je niet te spreken over vroeg of laat. Vergeet dat laat maar. U vertelt me hiermee niets nieuws. Ik ben hier alleen maar om zieken te helpen, zolang ik dat kan. Ik denk niet langer dan 24 uur van tevoren. Hansje Top Zou jij graag een kans hebben om dit alles te overleven? Hoe bedoelt u dat? Ik heb een adres voor je waar je kunt onderduiken. Denk erover na en laat mij morgen je besluit weten. Ga nu terug naar je afdeling. Ja, maar... Geen maar. Tot morgen. Ik zit nu weer achter mijn bureautje op de afdeling. Iedereen slaapt rustig. Maar ik tril als een esperenblad. Wat veel die partij van me? Waarom moest juist ik bij hem komen? Ik onderduiken. Hoe zou dat kunnen? Ik ken haast niemand in dit land. Ik heb geen middelen geen geldelijke steun, geen vrienden, geen relaties, ik ben een nul, met alleen een wil om te leven en te werken voor hen die hulp nodig hebben. Heb ik eigenlijk nog een wil om te leven, is dat leven nog wel de moeite waard? Ik help hier mensen die ziek zijn beter te worden. En nauwelijks zijn ze beter of ze worden weggevoerd. Waarheen? Naar de dood. Dat is duidelijk. Wel beschouwd is dit en dit alleen het doel van Hitler. De vernietiging van alle Joden. Waarom dan nog proberen uitstel te krijgen? Duitsland wint op alle fronten. Ga je onderduiken, dan is het alleen een kwestie van tijd. Maar gepakt word je zeker. En dan ik onderduiken, zonder enige relatie. Ja, en mijn onbekende partier. Dat is alles. Nee. Ik kan geloof ik nog maar één kant. Ik moet me overgeven en me aanmelden als kampverpleegster bij werkkampen. Natuurlijk zijn er werkkampen. En natuurlijk hebben ze verpleegsters nodig. Ja, dat moet ik doen. Niet onderduiken. Dat is uitstel van executie. Ik moet me vrijwillig aanmelden als verpleegster. Ik wacht geen dag langer. Morgen meld ik me bij de Hollandse schappen.